Jullie die kapstokken ook ingepikt. Ingepikt is het woord niet. Als er niemand anders een belangstelling voor heeft. Ze hingen alles bij ons. Dan je ze mee moeten nemen. Dat zullen wij dan nog wel eens zien. Daar krijgen we glazen mee. Die is weer jaloers. Ach, gewoon niet zo vet laten gaarsmoren. Ik hoor dat jij alle kapstokken aan jezelf hebt toebedeeld. Eén voor ons en één voor muziek. Dan is er één voor volksnamen. Dat was te voorzien. Hier is het. Gek dat de deur gewoon open staat. Het zal wel zijn omdat beneden dat kledingatelier is. Oh, goedemiddag. De makelaar heeft gezegd dat wij het huis mogen bekijken. Gaat uw gang. Wat groot, hè? Hoe groot zou het wel zijn? 40 vierkante meter. Dat is bijna net zoveel als ons hele huis nu. Ja. Nu u toch hier bent, kunt u meteen zeggen of u twee kranen wilt of een mengkraan. Maar het is toch nog niet zeker dat we het krijgen? Ja, natuurlijk krijgt u het. U bent toch meneer koning? Ja. Dan krijgt u het. Dus u zegt het maar. Wat is dat, een mengkraan? Dan wordt koud en warm gemengd. Twee dan maar. Uh, ja. Dat zou ik niet doen. Als je twee kranen hebt, dan moet je allemaal met je hand heen en weer... en je brandt je nog ongelukkig ook. Ik zou een mengkraan nemen als ik jullie was. Goed, uh, mijn kraan. Een schakelaars? Hoeveel schakelaars willen jullie op de gang? Eén. Heb je niks aan? En dan zeker weer terug om het licht uit te doen. Drie is het minste. Eén aan elke kant en eentje hier bij de slaapkamer. Uh, drie dan. Is dit het hele huis? Op het portaal is nog een kamertje... voor als jullie een logeer zet. En dit wordt de keuken. Gezien? Ja, kan ik weer aan mijn werk. Waarom zeg je niks? Ik moet er nog even verwerken. Maar dan kun je toch al wel zeggen wat je ervan vindt? Dat kun je dan juist niet. Ja, het is toch zeker geweldig? Zo'n huis hebben we toch altijd willen hebben? Geen overburen meer? Vind je dat dan niet geweldig? Jawel. Waarom zeg je dat dan niet? Omdat ik dan ook meteen beslist heb. Dus je hebt nog niet eens beslist. Je blijft liever zitten waar je zit. Tussen al die mensen die precies weten wanneer je de deur uitgaat en wanneer je thuis bent. En die feesten boven je hoofd en al die buren die elk ogenblik naar je bed opstaan te bellen. Dat kan je ineens helemaal niks meer schelen. Jawel, dat kan me natuurlijk wel schelen, maar ik vind het toch moeilijk om weg te gaan. Dan gaan we niet. Dan blijven we zitten waar we zitten. Want als dit huis niet goed is, welk huis is dan wel goed? Maar vind je ooit nog zo'n huis, zo geïsoleerd, zo zonder inkijk? Dat vind je niet meer. Dat kun je dan wel meteen afschrijven. Het is een mooi huis. En toch kun je niet beslissen. Daar begrijp ik niet van. Je vindt het een mooi huis en toch zeg je dat je niet kunt beslissen. Wanneer kun je dan wel beslissen? Als het weg is zeker. Als anderen het genomen hebben die niet zoveel tijd nodig hebben om te zien dat het een mytheshuis is. Zo gauw gaat dat niet. Natuurlijk gaat het zo gauw dacht je dat zo'n huis dagenlang leeg blijft staan... tot jij eindelijk beslist hebt. Die maken heeft zo een ander. Denk maar niet dat die op jou zit te wachten. Wanneer had jij dan willen beslissen? Ik, ik had vanmiddag willen opbellen. Doe dat dan maar. Nee, nou doe ik het niet meer. Als jij niet beslissen kunt, dan ga ik mijn zin niet doordrijven. Kijk wel uit. Dat doe je dan maar zelf. Doe jij dat nou maar. Jij kunt dat beter. En dan vanavond als je thuis komt zeker horen... dat je toch niet had willen hebben... Nee, dat hoor je niet. Doe het maar. Ik ben het ermee eens. Ik zal nog wel zien. Uh, anders denken we er vandaag nog eens over en dan ben je morgen? Nou, zie je wel dat je nog niet beslist hebt. Ik doe het niet. Morgen. Morgen heb ik beslist. En als het dan al weg is? Dan is het nog niet weg. Ik zal wel zien. Dag. No man can use you when you down. Dag meneer Koning. Bevalt het nu? Ik ben redelijk tevreden. Het is hier niet zo rustig als in het oude bureau. Daar zal ik aan moeten wennen. Door het verkeer op de gracht. Door het verkeer op de gracht. En er zijn natuurlijk de trappen. Die hadden we in het oude bureau ook niet. Nee. Maar beneden had u nog meer last van het verkeer gehad natuurlijk. Beneden had ik nog meer last van het verkeer gehad. En u hebt meer ruimte. Ja. Maar daar had ik nu niet bepaald behoefte aan. Nee. En uw mensen? Ik heb ze niet horen klagen. Nu u hier toch bent. Matze heeft een paar nieuwe ladekasten nodig voor zijn liedonderzoek. Kan ik die bestellen? Als daar geld voor is. Er is geld voor, maar mevrouw Bavelaar wilde dat ik u eerst om toestemming vroeg. Dan kunt u ze bestellen. Dank u. Dat was het. Wat mij betreft wel. Dan hou ik er niet langer op. Dag. Dag je voor. Gegeven. Hoe gaat het hier? Goed, hoor. Gelukkig. Wat <laughs> had u gezegd als het niet goed ging? Het verwacht het niet. Waar bent u mee bezig? Met een band van Jaring. Is dat leuk? Ik vind het heel leuk. Jaring is er niet. Die is op opnemen, Ik kom eens terug. Dag. Dag. Dag, meneer Gaanschuur. Hé, meneer Koning. Hoe gaat het? Lekker wel. Is het niet lastig om zo tegen het licht in te kijken? Nee, ik vind het wel lekker zo. Is dat niet saai? Nee hoor, Werk is nooit saai. U speelt trompet? Ja, ook wel. Is dat niet heel wat minder saai? Maar je kunt niet de hele dag trompet spelen hoor. Je moet ook werken. Weliswaar. Zal ik je helpen met aangeven? Heb jij Lex toestemming gegeven om de, de kapstok bij ons weg te halen? Nee, balk. Dan had je ook nog je eigen kapstok kunnen aanbieden. Jullie hebben er zelf ook een en wij hadden niets. Maar we zitten nu wel mooi met een. met een stel gaten in de buurt. Een beetje albestine, en je ziet er geen pest meer van. Ja, doe jij daar? Dat wil ik wel doen hoor. Dat reken ik niet. Die is met zijn verkeerde been naar bed gestapt. Dat doet hij wel meer? Terwijl wij verdomme die kapstokken hebben opgehangen. Ja, daarom? Ik ga het meteen maar even doen, zijn we van het glazen af. Zitten jullie hier? Ik dacht al, waar zitten jullie? Had je ons dan nodig? Ik kwam eens kijken hoe het hier is. Mag het? En ik wou vragen of jullie me straks even willen helpen. Mijn raam wil niet open. Laten we dat maar meteen doen. Wacht, wacht even. eens. Pas op, joh. We passen wel op. Maak jij er maar geen zorgen. Allebei gered. Klaar? Ja. Eén, twee, drie... God, wat geweldig. <coughs> Nog iets? Je zegt het maar. Nee, <coughs> nou niet. Maar als ik weer iets heb, dan weet ik jullie te vinden. Dit is het, hè? Daar is de wetenschap maar flauwkul bij. Kleine, overzichtelijke werkjes zonder potentie... gewoon je handen gebruiken verder niks. Hier is het. Ja, dat zal wel. Grapjanus. Nee hoor. Hier is het echt. Hij maakt een grapje, hè? Nee hoor. Het is echt. Zo groot. Maar dat is toch veel te groot. Niet het hele huis. Twee kamers. Ik kan het nog niet geloven. En dat is Neptunus. Alleen de tanden van zijn drietand is hij kwijt. Stil is het, hè? Omdat het zondag is, natuurlijk. Omdat er in het bovenhuis ook mensen wonen, ja? Studenten. Die zijn naar hun ouders zeker, of ze slapen nog. Hier is de keuken. Kijk. Wat een klein keukentje, hè? Voor zo'n groot huis. Waar moet je gaststel nou staan? Hier. Waar wij nou staan. En dit is een raam. Dat kan open. Hè? Ja. Je ziet alleen niet veel, hè? Dat hoeft toch ook niet? En dit is de wc. Het is wel allemaal oud. Het is een oud huis. Ja, het is wel erg oud, allemaal gezien. Ja, dan nu eerst de voorkamer. De gang is elf meter. Oh kinderen, wat verschrikkelijk groot. Hoe krijgen jullie daar nou meubels voor? Maar, moeder houdt. Het is een moeder. Ik vond het zo'n aardig huisje. En nu zal ik het nooit meer zien. Maar wij zijn er toch? Natuurlijk. Ik mag dat ook helemaal niet zeggen. Ik ben een akelig liedje. U bent helemaal geen akelig liedje. Ik vind het heel lief dat u zo reageert. Nee. Ik ben een akelig liedje. Ik moet het juist fijn voor jullie vinden. Wij vinden het ook niet fijn. Ach, kind, laat dat oude mens nou maar. Oude mensen weten niet beter. Die zijn dom. Maar u bent helemaal niet dom. Ja. Ik ben dom. Ik ben een domme louietje. U bent niet dom. En Maarten, moeder is niet dom. Wij vinden u niet dom. Jullie zijn lief, maar ik ben wel dom. En als ik weer kom, dan vind ik het fijn voor jullie. Als je dat maar weet...